9 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Belastingdienst zet 1600 extra mensen in om belastingsschulden te innen. Onder hen zijn extra deurwaarders, die voortaan ook 's avonds' en in het weekende op pad gaan. Daarnaast worden voor het eerst ook commerciële incassobureaus ingeschakeld. Staatssecretaris Wekers van Financiën schrijft dat in een brief van de Tweede Kamer. Verder wordt het bedrijfsleven voortaan meer gecontroleerd in het MKB en bij middelgrote ondernemingen wordt het aantal gerichte controles van boeken en administraties uitgebreid. De operatie bij de Belastingdienst kost 157 miljoen euro per jaar en moet 663 miljoen opleveren. Noord-Korea stelt de lancering van een lange afstandsraket een week uit, tot 29 december. Volgens de Noord-Koreaanse ruimtevaartorganisatie gebeurt dat om technische redenen. Onder meer de VS, Buurland Zuid-Korea en de Verenigde Naties hadden hun zorgen geuit over de geplande lancering. De vrees is dat het gaat om een test met een raket die niet alleen satellieten, maar ook atoomladingen kan vervoeren. Volgens Noord-Korea wordt de raket uitsluitend voor vreedzame doeleinden gebruikt. Het vrachtschip Ocean Victory, dat in de problemen is gekomen voor de kust van Zandvoort, kan pas worden weggesleept als het minder hard waait. Vanmorgen vroeg was het nog windkracht 7, maar de kustwacht verwacht dat de wind in de loop van de dag gaat liggen. Rond deze tijd gaan medewerkers van een bergingsbedrijf met een helikopter naar het vrachtschip. Ze gaan aan boord om het slepen te begeleiden. De Ocean Victory ligt 2,5 kilometer uit de kust. Gisteravond raakte het stuurloos nadat de motoren waren uitgevallen. Het ligt stabiel doordat een sleepboot een kabel wist te bevestigen aan het schip.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 ANWB-verkeersinformatie. Toch nog een drukke spits. Nu nog 240 kilometer te gaan. De meeste files op de wegen naar Amsterdam. Dat komt door een eerder ongeluk op de A10. Uh, de opvallendste files gaan als volgt. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knoopend Badhoevedorp, 2 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Door een ongeluk uh, tussen Almere Buitenwest en de Hollandse Brug, 11 kilometer. Daar is de weg weer vrij. Zoals ik al zei, was er een ongeluk ook op de A10 bij Amsterdam. Watergraafsmeer richting Koenplein. Tussen de Rij en Osdorp, 3 kilometer. De weg is uh, uh, weer vrij. En op de A10 ring Amsterdam uh, richting Watergraafsmeer, richting Amersfoort. Tussen afrit Volendam en Knopend Watergraafsmeer 7.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Renssen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Het leek allemaal zo onschuldig, maar we kreeg een dramatisch vervolg... de telefoongrap over Prinses Kate van Australische discjockeys. Verpleegster die opnam, heeft eind vorige week zelfmoord gepleegd. De dj's hebben een interview gegeven, u hoort er zo meer over. We gaan eerst naar de Noordzee. Om daar voor de kust bij Zandvoort ligt nog altijd die Ocean Victory. Vrachtschip met motorproblemen. Verslaggever Mark Hamer is daar ook. Maar dan aan land, aan het strand. Uh, Mark, uh, je kunt het zien, de Ocean Victory. Zijn ze er al aan, uh, aan het slepen? Nou, hij ligt hier inderdaad voor de kust van Zandvoort. Uh, eigenlijk de hele kustlijn vanaf Zandvoort naar Bloemendaan aan zee... is het schip heel erg goed te zien. Uh, je ziet het schip 70 meter lang eigenlijk dwars op de kust liggen. Met de punt wel wat ietsje meer richting de zee... Daarop ongeveer, nou, ik schat, in 200 meter afstand ligt één sleepboot. Die ligt ook verankerd. En ja, hobbelt, schommelt nu een andere sleepboot. Uh, ze zijn volgens mij nog steeds bezig met, met lijnen en, en dat soort dingen aan het leggen. Uh, de bedoeling is dat er straks een helikopter komt. Maar ja, het waait hier echt uh, ontzettend. Uh, uh, je, dus of die helikopter straks er echt aankomt, dat is nog maar even, even de vraag die we hier zien. Uh, het schip zie ik hier, hier heel... Mooi liggen vanaf de kust. Ja, maar het lijkt mij, als je dat zo onbeschrijft, Mark, wel lastig om uh, ja, als, als reddings, als berger je, je werk te doen met deze wind. Ja, absoluut. Uh, nou ja, de, die, de Ocean Drive die, die ligt eigenlijk wel redelijk stabiel. Die ligt natuurlijk voor anker. Dat is gisteravond gebeurd, nadat hij eerst uh, stuurloos eigenlijk op de kust afging. Toen heeft hij zijn anker hier uh, uh, uitgegooid. En hij ligt daar stil. Als je naar die sleepbootjes kijkt. Nou, ik heb, zou er niet graag bij aan boord willen zijn. Want het schommelt en schommelt alle kanten op. Nou, wilden wij vragen... Nee, ja. doe maar niet. Nee. <laughs> Ga maar niet. Blijf maar aan de wal. <laughs> Staan er veel mensen te kijken eigenlijk, Mark? Wij komt hier eigenlijk aanrijden vanaf Bloemendaal en dan zie je overal auto's uh, uh, uh, langs, de, langs de kust staan. En mensen daarin zitten en die inderdaad staan te kijken. Buiten begeven nou ik heb het ook maar even niet gedaan. Ik heb ook maar even een keurig draampje opengedraaid, want je waait gewoon weg. Dus de mensen zitten vanuit een auto te kijken naar dit schip wat zo heen en weer dobbert over de golf. Goed, horen wij later vandaag hoe het vergaat met de Ocean Victory. Dan naar de Australische disjoggies die belden naar een Londen ziekenhuis waar prinses Kate in werd verpleegd. Die hebben voor het eerst een interview gegeven. In Engeland en ook in Australië is enorm veel commotie ontstaan nadat de verpleegkundige die de telefoon had opgenomen eind vorige week zelfmoord pleegde. De radiopresentatoren hebben diepe spijt vanwege het drama dat ze veroorzaakt hebben met hun onschuldig bedoelde grap. We we both found out found out about the same time en ik denk het it was. Het is worst phone call I've ever had in my life. Tja, beide DJ's uh, zeer geëmotioneerd, geven ze dan toch een interview. Uh, meer daarvan heeft gezien onze correspondent in Australië, Robert Portier. Uh, Robert, wat hebben ze nog meer gezegd? Nou ja, wat je hier duidelijk hoort in dit uh, in deze korte reactie is uh, hoe ongelooflijk aangedaan ze zijn. Als je kijkt naar uh, beide presentatoren, zij uh, had duidelijke kringen onder haar ogen. Uh, je kon zien dat ze flink heeft gehuild de afgelopen periode. Ook hij, uh, zijn non-verbale communicatie was heel duidelijk, handen gevouwen, schouders heel erg laag. Uh, ze zeggen dat ze shattered, gutted en heartbroken zijn. Ja, um, kort door de bocht vertaald, um, volledig gebroken en helemaal van de kaart zijn ze. En je merkt in dat gesprek dat ze um, voortdurend eigenlijk aangeven dat ze dit nooit hebben zien aankomen, zeker niet hebben bedoeld. En dat ze enorm veel medelijden hebben met de familie en dat ze hopen dat het goed gaat met die familie. Ja. Hoe moeten zij ooit nog radio gaan maken, Robert? Nou ja, dat is even de grote vraag hier. Uh, aan de ene kant is er in Australië zo ongelooflijk veel woede over het feit dat dit heeft kunnen gebeuren. Dat een onschuldig bedoelde grap zo uit de hand heeft kunnen lopen. En dat um, de presentatoren dat niet hadden kunnen voorzien. Maar aan de andere kant wordt ook steeds duidelijker dat het niet de presentatoren zijn... die in een soort van uh, onbewaakt moment deze grap hebben gemaakt. Maar dat zij de opnames hebben gemaakt. Dat zij die vervolgens moesten doorspelen naar de juridische afdeling... Die hebben ernaar gekeken en uiteindelijk is er uh, van bovenaf een groen licht gekomen. Dus het probleem is misschien niet zozeer dat die twee presentatoren uh, schuldig zijn aan ja, een smakeloze grap... maar dat het een, uh, een beleid is van een heel radiostation en dat je dus moeilijk kunt uh, bekijken of, um, of dit voorkomen kan worden... of dat je kunt voorkomen dat het nog een keer gaat gebeuren. Ja. Dus dit houdt Australië zeer bezig? Maar oh, dat kun je wel stellen, ja. Uh, dit is absoluut de opening van het journaal, dit interview. Uh, je kunt er donder op zeggen dat alle kranten morgen ermee openen. Want uh, natuurlijk wil iedereen weten hoe deze presentatoren uh, tot hun verhaal zijn gekomen. Of dit iets was waar ze, uh, nou ja, waar ze in een dolle bui eigenlijk mee kwamen. Of dat het iets was dat van tevoren was opgezet. En iedereen wil natuurlijk weten hoe ze nu omgaan met het feit dat zij, uh, nou ja, volgens veel Australiërs, bloed aan de handen hebben. Wat dit interview duidelijk heeft gemaakt is dat uh, deze twee presentatoren eigenlijk net zo met het verhaal zitten als heel veel andere mensen. Dat ze hopen dat het goed zal aflopen, maar het zal ongetwijfeld wel een vervolg krijgen. Want inmiddels kijken ook verschillende juridische instanties mee of er niet uh, wetten zijn gebroken en of die uh, presentatoren en dus ook het radiostation moeten worden vervolgd. Nou, het programma waar zij aan werkten, dat is inmiddels opgeheven. Verschillende adverteerders hebben zich teruggetrokken. En het radiostation moet dus op dit moment heel veel zeilen bijzetten. om te kijken hoe zij de schade beperkt kunnen houden. Robert Portier, onze correspondent in Australië. over het interview dat die twee disjockeys nu hebben gegeven. Door naar Noord-Korea. Het land schept verwarring met de aangekondigde lancering van een lange afstandsraket. Vanochtend werden de laatste voorbereidingen getroffen voor de lancering. Maar nu lijkt het toch het eind van het jaar te worden. Hoogleraar Koreanistiek aan de Universiteit van Leiden, Remco Breuker. Um, meneer Breuker, waarom eerst wel en nu toch weer niet? Ja, ik denk dat daar een, een heel eenvoudige reden voor is. Um, waarom eerst wel? Omdat uh, Kim Jong-il binnenkort uh, een jaar geleden gestorven is. En omdat Zuid-Korea ook op het punt staat om een raket te lanceren met satelliet. Uh -huh. En waarom niet? Omdat het technisch blijkbaar niet, uh, niet te doen is... in de extreme kou in het noorden van Noord-Korea. Hmm. Maar, zegt u, meneer Bureuken, dat het uh, ja, een beetje herdenken is... maar toch ook vooral prestige? Ja, en vooral binnenlands prestige. Zowel binnen Noord-Korea als ten opzichte van Zuid-Korea. Ja, en waarom is dat voor het binnenland dan zo belangrijk? Want de steun van de hele bevolking is er toch wel. Al dan niet vrijwillig, natuurlijk. Nog wel. De vraag is hoe lang. Het, het, het, het Noord-Korea treedt natuurlijk naar buiten als een staat waar alles tot in alle details geregeld is. En in de praktijk is dat, is dat zeker niet zo. Dus er, er is onrust, er is honger, er is een, een ontzettend zware machtsstrijd gaande. En het regime kan een, een opkikker wel gebruiken in de vorm van een geslaagde raketlancering. Kijk, en daar heeft u de volgens mij de kern in de want die raketten vallen nog wel eens in zee, hè? Dus het, het, het is het eigenlijk ja. zegt u, er is alles aan te doen... Ja. om het dit keer wel te laten slagen? Ja, en daar zullen ze inderdaad alles aan doen... maar uh, ja, het, het is ontzettend moeilijk. Dat is ook in Europa meerdere malen gebleken. In Zuid-Korea ook, daar is het ook al een paar keer mislukt. Dus of het gaat lukken of niet, dat, dat durf ik echt niet te zeggen. Uh, Noord-Koreaanse rakettechnologie is vrij goed ontwikkeld... Mm -hmm. Maar dat, dat is geen enkele garantie dat het deze keer wel lukt. Er hangt wel wat van af. Als het weer niet lukt, is dat natuurlijk een, uh, zo internationaal uh, een slater. Maar dat, dat maakt ze denk ik niet zo heel veel uit. Wat belangrijker is, is dat het binnenlands niet heel goed uh, zal liggen. Want wat verwachten ze dan uh, in het binnenland? Dat er echt sociale onrust zal uitbreken? Of in ieder geval onrust die zich nog verder uh, ja, laat zien dan, dan nu het geval is? Ja, ik denk, uh, nou die onrust die is er al. Uh, zeker in de provincies die wat verder weg van de hoofdstad af liggen... waar het mm -hmm. wat moeilijk is voor de staat om alles onder controle te houden. Um, en dit soort dingen kan natuurlijk ontzettend goed worden uitgebreid... door de propagandamachine. En als Noord-Korea één ding heeft... dan is het een hele goed ontwikkelde propagandamachine. Maar die moet wel gevoerd worden. En op dit moment is er heel weinig om uh, die machine mee te voeren. Ja, nou zegt u, uh, iedereen weet wel dat dit voor binnenlandse gebruik is. Toch sturen de Verenigde Staten schepen die kant op. Uh, Japan en ja. Zuid-Korea staan op scherp. Ja. Hoort dat er dan ook bij of maken ze zich echt bezorgd? Uh, beide, denk ik. Um, er zijn mensen die zich echt bezorgd maken. Uh, dat zijn dezelfde mensen die vertellen dat deze raket... het Amerikaanse vasteland zou kunnen bereiken eventueel. Uh, dat is voor zover ik weet onzin. Um, en als hij, als hij het zou redden, zou dan zou hij makkelijk kunnen worden onderschept. Uh, maar het is ook, uh, denk ik, heel cynisch uh, gebruik maken van de gelegenheid. Zeker in Zuid-Korea, waar de presidentsverkiezingen uh, volgende week zijn. En dit is uh, natuurlijk het moment ook voor, voor het regime om te laten, in Zuid-Korea. Voor de regering ook om te laten zien dat er van het noorden niks wordt gepikt. Hmm. Nou. Zeker na de incidenten van de afgelopen jaren. Veel psychologische oorlogsvoering rond één raket. Meneer Breuken, Remco Breuker van de Universiteit van Leiden. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Wie waren de jongeren die gisteren aangehouden werden op station Hollandspoor? U hoorde daar eerder over van het KNPD. Waarom waren ze daar nou eigenlijk? Straks meer. Eerst de verkeersinformatie. Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Nou, het is uh, onder de 200 kilometer gedoken. Het uh, totaal aantal files, uh, de spits neemt al eens af, maar het is nog niet voorbij. dus. De langste twee staan op de A6, Lelystad richting Muiden, tussen Almere Stad en Kroopert-Muidenberg, 10 kilometer. En op de A5, de Garnem richting Os, tussen Renkem en Kroopert-Valburg, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. President Morsi van Egypte trok dit weekend een omstreden decreet in. Het omstreden decreet in, waar hij nog meer macht naar zich toe terug trok. Het werd gepresenteerd als een handreiking naar de oppositie... maar die oppositie ziet dat helemaal anders. De oppositie wil ook dat het referendum over een nieuwe grondwet wordt uitgesteld. En dus wordt er nog altijd gedemonstreerd op het Tahirplein... Voor het, en voor het presidentiële paleis in Cairo van een dreigende sfeer is absoluut geen sprake in de straten rondom het presidentiële paleis in een buitenwijk van Caïro. Mensen komen nog altijd aan, laat op de avond en kunnen dan bijvoorbeeld op een terras gaan zitten wat gewoon open is tegenover dat presidentiële paleis. Mensen komen en gaan op de foto met de militairen die met tanks en al het presidentiële paleis beschermen. Wat do je see on the other side of the wall? Only hundreds of people. Hundreds of people. Yes, if the people have the power to demonstrate their rights. We denken dat het uh, kan worden be voorgeschoven. Want wat Marcy zei gisteren is niet genoeg voor jou. Het is niet genoeg. Hij heeft niets veranderd. Aan de andere kant van deze muur zegt een man die bovenop die muur zit. Die is opgetrokken door het leger om te voorkomen dat er verkeer rondom het presidentiële paleis rijdt. Aan de andere kant van die muur staan nog eens een paar honderd mensen. En wij staan hier om te blijven vechten voor onze rechten want dat kleine toezeggingetje van de president dat hij dat decreet heeft ingetrokken dat heeft hier in elk geval op niemand indruk gemaakt. I I think it is is still as it is. Dat intrekken van dat decreet dat leek een compromis, maar het probleem is er nog steeds en het probleem is de grondwet en hoe die tot stand gekomen is. Dat zegt een van de analisten van de denktank Al-Agram in Cairo. De liberalen, de middenklasse en de hogere klassen, die zijn niet betrokken. En bij de middenklasse, de de middenklasse de zie je dat de angst de toeneemt over de toekomst, de, toekomst de toekomst van Egypte. Met deze grondwet zullen de islamisten steeds sterker hun stempel drukken op de samenleving. Maar als je daarop tegen bent, dan stem je toch gewoon nee. Dat is democratie. I think this is not uh, de people i think will be manipulated to to go to the vote to say yes This maar Egypte zegt de analist is een gemankeerde democratie want mensen zullen aangemoedigd worden om voor te gaan stemmen zoals ze ook bij de parlements- en de presidentsverkiezingen aangemoedigd zijn om op de moslimbroeders te stemmen maar voor de moslimbroederschap is het ook nu of nooit. Want ze hebben nu de kans om hun machtsbasis te consolideren. En die kans die geven ze niet zomaar uit handen, want wie weet hoe het bij de volgende verkiezingen zal gaan. Het wantrouwen over hun weer is enorm groot op dit moment in Egypte. En dat hoor ik ook terug op het plein voor het presidentiële paleis. Op het moment dat ik daar drie vrouwen aanspreek... die hevig staan te discussiëren onderling. Deze grondwet is nog erger dan de vorige, zegt er eentje. Hij is overal vaag over. En dan wordt wel gezegd, vult iemand aan... dat dingen bij wet worden geregeld door het parlement. Maar daar hebben de moslimbroeders de meerderheid. Dus. Dan weet je het wel. Maar als ik u zo hoor discussiëren over de grondwet, dan lijkt het dus alsof u er al vrede mee heeft dat die uh, ter stemming gebracht wordt aanstaande zaterdag. Nee, en daarom zijn we juist hier vandaag. We hebben twee weken nodig gehad om het decreet van tafel te krijgen. En dus hebben we minimaal een week actie nodig om ook de stemming over de grondwet uitgesteld te laten worden. Maar als er onverhoopt toch een referendum gehouden wordt, zegt de, derde, zegt de derde vrouw, dan moeten we er klaar voor zijn. We hopen, maar als ze de volgende zaterdag dan moeten we ook klaar zijn. En mensen people niet say no. We'll fight until it ends. Wij vechten door, totdat we tevreden zijn, zeggen ze. Reportage vanuit Caïro: gemaakt door onze correspondent Sander van Horen. En de Egyptische president Morsi dus kondigde gisteren ook nog plotseling belastingverhoging aan. Ook handig, uh, vanochtend vroeg heeft hij die ook weer ingetrokken. En nu roept hij op tot dialoog. Nou... Houd het voor u in de gaten. Negen minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gaan het hebben over de omroepen. Want het omroepdebat is vandaag. De programma's van de regionale omroepen moeten volgens de VVD worden uitgezonden via Nederland 3. Op die manier zou de programmering het minste lijden hebben onder bezuinigingen. Van in totaal 300 miljoen euro op de publieke omroep. VVD'er Matthijs Huizing gaat dit vandaag bepleiten tijdens de behandeling van de mediabegroting in de Tweede Kamer. We hebben nu contact met Matthijs Huizing. Huizing. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat is nou de kern van dit plan? Wat, wat, wat hoopt u ermee te bereiken? Nou, je zegt net zelf dat er een, een behoorlijke bezuinigingsopdracht ligt bij de publieke omroepen. En uh, er wordt uh, vaak gesteld door de directeuren van de omroepen... dat uh, dat alleen maar mogelijk is als er ingeboet wordt aan kwaliteit. Mm -hmm. nou, en wat mij betreft is dit nou een manier om uh, zonder kwaliteitsverlies... Uh, toch geld te besparen door uh, Nederland 3 en de regionale zenders uh, te integreren... en te laten samenwerken. Want hoe ziet u dat concreet voor? Nou ja, bijvoorbeeld het eerste voorbeeld is dat je toch vaak meemaakt... als er ergens in de regio iets gebeurt dat dan verschillende... Uh, ...ploegen van uh, de publieke onderroepen en de regionale onderroep... ...verslag doen van hetzelfde, vanaf dezelfde plek. Uh -huh. Nou, dat uh, zou op zich al uh, een stuk efficiënter kunnen, dat is één. Dus dan zou u bij wijze van spreken voor u zien dat... Uh, uh, ...bijvoorbeeld wij, uh, het Radio 1 Journal dan... ...belt met een regio-correspondent of een verslaggever van RTV West... ...ik noem maar iets, als er iets in Den Haag is gebeurd. Ja, die zou dat dus in opdracht van de NOS... ...zou die daar ook verslag uh, ter plaatse kunnen doen uh, voor uw programma bijvoorbeeld... Meneer Huizing, u geeft het al aan, Het ligt ook aan de kwaliteit. Aan de andere kant, wordt er dan ook op die regionale omroepen... zo ongeveer 20% bezuinigd? We hoorden de chef van RTV uh, Utrecht daar vanochtend over. Is die kwa kwaliteit dan wel te handhaven? Nou, dit is, uh, mijn voorstel hè. is dus niet alleen die, uh, uh, die programmering... Uh, uh, efficiënter te maken door samen te werken... maar ook als je bijvoorbeeld de zenders integreert... Nederland 3 en de regionale zenders dan uh, zal je ook kosten kunnen besparen. En dat gaat absoluut niet ten koste van de kwaliteit. Want de regionale omroepen zijn dan nog prima in staat... om hun taak uit te voeren uh, met dezelfde kwaliteit. En ook uh, Nederland 3 is dat. Hmm. Nou bestaat er al zoiets als uh, RSC, hè? de Radio Nieuwscentrale, die zit hier ook in Hilversum uh, in het Mediapark... zelfs in het gebouw waar wij ook zitten... waar al uh, vergaande uitwisseling is en samenwerking. Um, zijn die overbodig of doen zij hun werk niet goed? Hoe ziet u dat? Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Ik constateer alleen dat er uh, nog regelmatig het voorkomt dat uh, regionale omroepen en de nationale omroepen elkaar eigenlijk zitten te concurreren uh, van uh, publiek geld. Mm -hmm. En dat vind ik zonde. Maar dan vindt u de, de samenwerking bij de Radio Nieuwscentrale niet, niet voldoende? Of? Dat gaat u niet ver genoeg, dat is het eigenlijk. Nee, dat gaat mij niet ver genoeg. Uh, ik zeg ook, uh, de, de twee zenders uh, zouden geïntegreerd kunnen worden. Dat, mm -hmm. uh, dat kan ook uh, kosten besparen, forskosten kosten zelfs uh, besparen. Dus het wel dat de regionale omroepen vaak een nieuwsuitzending uh, maken en die de hele dag uh, herhalen. Nou, dat zou je ook kunnen inbedden in de normale programmering van Nederland 3. Mm. Ik ben er trouwens ook van overtuigd dat dat meer kijkers uh, en luisteraars gaat opleveren voor de regionale omroep. Dan is het een soort wisselwerking dus. Maar meneer Huizing, we hebben het nu uh, over nieuws gehad natuurlijk. Daar kun je niet op programmeren. Hoe zit het met programma's die regionale omroepen maken? Zijn die, moeten die dan ook op, op Nederland 3 komen bijvoorbeeld? Nou, om te beginnen vind ik dat regionale omroepen zich net als de nationale publieke omroep... Uh, zich moeten focussen op hun kerntaak. En dat is het verzorgen van nieuws achtergronden, kies en cultuur. Dat doen ze nu te weinig, vindt u? Nou, je ziet toch nog wel af en toe programma's uh, verschijnen... waarvan je denkt, ja, dat dat nou uh, een, een taak van de regionale omroep... Uh, een, een quiz of een, een spelletjesprogramma. Uh, dat is niet hun, hun taak, dat is niet de opdracht die ze hebben. Dus uh, dat uh, hoeft voor mij sowieso al niet. Uh, en dan beperk je je tot nieuws achtergronden, kunst en cultuur. Dat is waar uh, de luisteraar behoefte aan heeft, op regionaal en nationaal niveau. Ja, um, en, en dan nog een keer even de vraag die ik uh, daarvoor stelde. Moeten dat dan ook regionale programma's echt worden... die op, op Nederland 3 dan nationaal te zien zijn? Nou, u kunt zich voorstellen dat als je op, naar Nederland 3 kijkt... Uh, dan zit daar een programmering in en dat je dan uh, gedurende de dag en de avond... een aantal tijdslots reserveert voor de regionale omroep... Ja. En iedereen uh, krijgt dan de uitzending van zijn uh, of haar betreffende regionale omroep te zien. Ja, maar goed, je zit daar dan nationaal naar te kijken. Zou u kijken naar de uitzending uh, die vanuit Limburg komt? Nee, maar dat is het aardige van de moderne technologie, dat je dat dus kan sturen. Nou, oh, ja, ja, dat is waar. U heeft erover nagedacht. <laughs> nee, ik heb hier uiteraard over nagedacht. Ja, dat, uh, dat geloven wij graag. Uh, is het, is het um, de enige vorm van overleven, wat u betreft? Nou kijk, ik ben gewoon op zoek naar mogelijkheden om zonder kwaliteitsverlies uh, toch uh, uh, te voldoen aan de, aan, de, aan de bezuinigingstaakstelling. Ik denk dat we daar allemaal bij gebaat zijn. En alleen maar roepen, het uh, gaat de kosten van de kwaliteit en dan stil blijven zitten, ja, dan gebeurt er niet veel. Uh, en dit is uh, een suggestie die ik uh, vanmorgen uh, in het uh, mediabegrotingsdebat uh, zal doen. Ja. En uh, hoop ook dat de staatssecretaris uh, deze suggestie zal meenemen in zijn toekomstverkenning. Ja, we begrijpen dat u contact erover heeft met de coalitiepartner, Partij van de Arbeid. Die ziet het ook wel zitten? Ja, nou, de, de, u moet dat vooral aan de Partij van de Arbeid zelf vragen. Uh, maar dit lijkt me nou typisch een suggestie waar je niet op tegen kan zijn. Uh, als de kwaliteit uh, niet in het geding komt... Maar je kan wel kosten besparen. Ik kan me niet voorstellen dat daar iemand op tegen is. Goed. Martijn Huizing van de VVD. Voor de VVD in de Tweede Kamer. Hartelijk dank voor uw toelichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Jana Sra, nou wilden wij nog even praten met Ritsort en Kaat... een social media deskundige, uh, Wat heeft een interessant verhaal... over een groep jongeren die uh, aangehouden zijn bij Holland Spoor. Hij volgt ze al een tijd via Facebook Hij had er wat interessants over te vertellen. Misschien hoort u dat later nog op Radio 1. Laten we dat gewoon blijven proberen. De Cairo gaat het nu in ieder geval overnemen op Radio 1 van Kokkeman. Goedemorgen. Dag maar zo, goedemorgen. Wat ga je doen? Straks debatteert de Tweede Kamer over de publieke omroep. Ja? En ik blik alvast vooruit met de P van de Aar, Martin van Dam. <coughs> Pardon, hij wil dat er voor ook televisie- en radioprogramma dat er wordt gemaakt. verantwoording wordt afgelegd. En de Brazilianen zijn massaal verslingerd geraakt aan de autobiografie van een Pinkstergemeente-Goedoe. Het is het bestverkochte boek van 2012. Over dat en over nog veel meer gaat Goedemorgen Nederland zometeen. In alle rust, eerst nu het nieuws van Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Joran van der Sloot heeft tijdens zijn processie in Peru geprobeerd de rechters om te kopen. Hij betaalde 75.000 dollar aan zijn advocaat. Die beloofde dat de rechters hem dan maximaal 15 jaar cel zouden geven. En desondanks kreeg van der Sloot 28 jaar cel voor de moord op Stefanie Flores. Van der Sloot schrijft het allemaal in een brief aan enkele vertrouwenspersonen. Voor de kust van Zandvoort bekijken bergers wanneer de Ocean Victory naar de haven kan worden gesleept. Het lege vrachtschip ligt 2,5 kilometer uit de kust. Gisteravond raakte het stuurloos nadat de motoren waren uitgevallen. Noord-Korea heeft zijn raketproef een week uitgesteld tot 29 december. Dat is gebeurd om technische redenen, zeggen de Noord-Koreanen. Het zou gaan om een vreedzame proef, maar andere landen zijn bang dat de test te maken heeft met kernwapens. En de Belastingdienst zet 1600 extra mensen in om schulden te innen. Er de komen deurwaarders, die voortaan ook s'avonds en in het weekeinde op pad gaan. Volgens staatssecretaris Wekers kosten intensievere werkwijze jaarlijks ruim 150 miljoen... en levert die ruim 660 miljoen op. Dat zijn de Punten van het nieuws. anwb verkeersinformatie. Het is nog steeds druk. 112 kilometer om precies te zijn aan files. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat daarvan drie kilometer tussen Afrit Lochem en Teventer Oost door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A6 Lelystad richting Muiden is de weg ook weer vrij. Tussen Almere Stad en de Hollandse Brug staat nog 8 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen op de A9 Diemen richting Amstelveen. 2 kilometer bij Belmermeer. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Laatst op de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Renken en Knoop het 8 kilometer. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Tweede Kamer debatteert straks over de publieke omroep. Bezuinigen en verantwoording afleggen is het adagium. Brazilië is in de ban van Pinkstergemeente Goeroe. De Raad van Europa wil opheldering over onderzoek naar Nederlandse topambtenaar. En het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is 2,5 over half 10. Dit is de Caro met Goedemorgen, Nederland. Tessa Hoogvliet is vanochtend in Poederrooien. Want het zwaard van Damocles hangt boven slot Loevestein. Als de Haagse bezuinigingen doorgaan moet dit historische kasteel de poorten sluiten. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. Over anderhalf uur praat de Tweede Kamer over de mediabegroting. Hoofdmoot in het debat is de extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep. En verder is er geen rol meer voor de kleine levensbeschouwelijke omroepen. En gaan niet meer de leden, maar de kwaliteit van de programma's de zendtijd bepalen. Martijn van Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Ik bent mediawoordvoerder van de Partij van de Arbeid. De omroepen kregen tot voor kort uit de staatskas 700 miljoen euro. Daar ging 200 miljoen van af door het vorige kabinet. Daar was u tegen. Mm -hmm. En nu komt er nog eens een keer 100 miljoen bovenop. En daar bent u voor? Nou, voor is een groot woord. We hebben het geaccepteerd. En niet met enthousiasme. Dat, uh, dat mag u gerust weten. Uh, ik, vind het, ik vind een sterke publiek omhoog heel belangrijk. Je ziet dat die 200 miljoen. Bezuiniging op de mediabegroting, daarvan kwam ongeveer 120, 127 bij de publieke omroep. Die wordt op een manier ingevuld dat we er als kijkers en luisteraars niet zoveel van gaan merken. Nou, dat vind ik positief. Dus we hebben die bezuiniging ook overgenomen in ons verkiezingsprogramma. We hebben hem geaccepteerd. De inzet bij deze nieuwe bezuiniging is om te zorgen dat je er nog steeds zo min mogelijk van merkt. En daar zijn wel mogelijkheden voor. Maar dan moet, je echt gaan, dan moet de publieke omroep dingen gaan doen die ze tot nu toe niet mocht van Den Haag. Namelijk meer eigen inkomsten verwerven. Ja. En dat dat kan, dat zie. Hier bijvoorbeeld bij onze Zuiderburen. De ja. VRT bijvoorbeeld uh, heeft meer, ongeveer twee keer zoveel eigen inkomsten... als de Nederlandse publieke om. Dus ja. er zijn wel mogelijkheden om um, met minder overheidsgeld... nog steeds ongeveer hetzelfde te blijven doen. Goed, meer eigen geld gaan verdienen dus. Uh, tegelijkertijd zegt u ook dat er... Uh een verantwoording moet worden afgelegd over de programma's die worden gemaakt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, kijk, ik heb De afgelopen jaren heeft het eigenlijk ontbroken aan een veel inhoudelijkere discussie over de publieke omroep. Het gaat namelijk altijd over geld en over organisatiemodellen. Maar waar het over moet gaan is, waarvoor is de publieke omroep er eigenlijk? Um, en je hebt Door het Nederlandse bestel heb je eigenlijk niet dat er centraal een soort uh, programmabeleid wordt vastgesteld... waar programma's van de publieke omroep aan zouden moeten voldoen. Dat waar zie zouden ze aan moeten voldoen? Nee, je ziet bijvoorbeeld bij de, uh, bij de VRT en bij de BBC... die hebben uitgebreid, een uitgebreid programmabeleid... waarin ze de publieke waarden die ze nastreven ook uh, uiteenzetten. Dat doen ze zelf. Hè. Dus dat is ook niet aan de politiek om dat op te leggen. Um, maar die publieke omroepen... die hebben zelf vastgelegd, dit zijn de publieke waarden die we nastreven. je nou, kunt zich voorstellen, onafhankelijk nieuws, uh, het in beeld brengen van debatten, verschillende opvattingen in de samenleving, ja. bijdragen aan de cultuur. Ja, allemaal gebeurt al. Dat al. Soort, al dat soort dingen. Um, gebeurt allemaal al. En vervolgens laten ze zich daar ook op afrekenen. Ja, door wie? Uh, uh, als, als u het aan mij vraagt, kijk, wat ik zou willen is dat we nog een stapje verder gaan. Dus dat de publieke omroep ook tegen het publiek aan het publiek zich verantwoordt en zegt... kijk, dit is waarom wij deze programma's met belastinggeld maken. Ja. En dat zou je toch van elk programma wat je maakt... moet je toch aan je publiek kunnen uitleggen... waarom het van belastinggeld is gemaakt. Zeker, uh, maar hoe moeten we dat dan doen? Hoe bedoelt u, hoe moet u dat dan doen? Nou, Verantwoording afleggen? Nou ja, aan het publiek duidelijk maken waarom je een programma maakt... dat doen we meestal al bij de publieke omroep... door te duidelijk te maken waarom het belangrijk is dat dat programma wordt uitgezonden. Um, ik vind dat u daarmee een wat magere invulling geeft van het begrip verantwoording. Ja, Kijk, dus ik vind vraag, namelijk is het, dat als je... Vraag, wat, wat bestaat u dan onder het begrip verantwoording? Dat af, je daarover echt. publiceert. Dus dat je bijvoorbeeld op internet uh, uitlegt waarom het een publiek programma is. Waarom, ja. je, er, waarom je het met belastinggeld maakt. En ja. wat mij betreft kun je ook daarvoor publieks onderzoek inzetten. Waarmee je aantoont dat die publieke waarden die je nastreeft ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Um, dat is, kijk, het, is, het is wel interessant hoor, om ook te kijken naar hoe de VRT dat heeft gedaan. Bijvoorbeeld, die hebben een aantal jaar geleden dat programmabeleid opgesteld en die zijn vooraf en achteraf um, toetsen ze programma's daar aan. Dus vooraf ja. zeggen ze, als een programma gemaakt wordt, kijken ze, voldoet het daar wel aan? Moet eens dus kijken, gewoon maar eens even, de afgelopen, de afgelopen paar maanden is er veel discussie geweest, bijvoorbeeld over een publiek programma. Um, Strictly condensing, waarvan ja. iedereen zei: waarom is dat eigenlijk een publiek programma? Ja. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb niet één goede uitleg gehoord. Nee, goed. Nou ja, dat, dat soort uh, geluiden hoor je ook wel over Nederlandse programmering zo nu en dan. Ja. En dan gaan die omroepen gaan dan dus verantwoording afleggen op hun site, of desnoods mailen ze hun leden. Hoewel uh, de huidige staatssecretaris van die hele ledengebonden omroepen af wil, trouwens? Nou, dat ook? is wat overdreven. Um, kijk, uh, wat, we, wat we eigenlijk gaan doen... is we gaan terug naar het oude systeem... zoals het een aantal jaar geleden was. Toen had je namelijk gewoon een minimumgrens. Je moest minimaal zoveel uh, leden hebben. 150.000, wat mij betreft blijft het daarbij. Ja. Um, als je dat hebt, dan heb je voldoende draagvlak in de samenleving. Ja. Wat het nee, maar het aantal kadiment... leden bepaalt dus niet meer de hoeveelheid zendtijd die nee, je maar krijgt, dat is. Zoals dat vroeger dat is, wel het geval was. Maar dat is niet vroeger, want dat is echt nog maar sinds een paar jaar het geval. En het was eigenlijk een plan van uh, minister Van Bijsterveld om de financiering helemaal één op één te koppelen aan het aantal leden. Als je ja. dat doet, hmm. daar heb ik ook steeds in de Kamer ook tegen verzet. Want als je dat doet, dan krijg je precies wat we de afgelopen maanden hebben gezien. Namelijk enorme ledenwerfcampagnes. Dan vliegen de cadeautjes je weer om de oren. Dan word je gebeld door telemarketeers. Of je, um, um, of je lid wil worden. Of ja. je partner dan ook lid wil worden. Want hoe meer ja hoe meer geld en ja. daar hoort de publieke omroep vind ik niet op te draaien. Maar wie bepaalt dan wanneer een omroep iets mag uitzenden? Want dat is nu een soort van veilingssysteem. we ja. het even tot televisie beperkt houden. Bij de radio mm -hmm. is het ietsje anders, ja. um, uh, waarbij een, een channel manager, dus de baas van een zender, bepaalt of een programma wordt uitgezonden of niet en een ja. omroep kan intekenen en krijgt dan als die het programma mag gaan maken, krijgt ze het budget dat daarbij hoort. Precies. Dus de channel manager bepaalt in dit geval of een programma wordt uitgezonden, ja of te nee. Ja, maar dat gebeurt ook nu al. En ja. dat gebeurt ook al een aantal jaren. En, maar, uh, maar wie mijn controleert mijn de zendermanager? En wie bepaalt dan wanneer wat wordt uitgezonden? Uh, kijk, het is zo dat inderdaad die netmanager ook nu al bepaalt... of een programma wel of niet wordt uitgezonden. En dat is natuurlijk altijd de spanning die binnen de publieke omhoop zit. Dat je... Uh, je uh, heb de makers van programma's. En die willen natuurlijk het liefst dat al hun programma's worden uitgezonden. Maar ja, de publieke omroep Centraal heeft maar beperkt budget en beperkte ja. zendtijd. Dus er moet iemand beoordelen, dit programma wel, dat programma niet. Nou ja, maar, die, maar die zendermanager heeft ook niet alle vrijheid. Want die heeft ook nog de mediawet. En die ja. mediawet schrijft voor dat iedere omroep boven de 150.000 leden ook recht heeft op uh, primetime zendtijd. Dus met ja. andere woorden dat programma's die die omroepen maken ook per se op een prime zendtijd. Ja. Prime time tijdslot, ja. zoals dat de, ja, ja, er is. Ex excuseer, ja. al die moorden. Ja, het is. ja nee, klopt. En ja. er is ook nog een garantie. Dat is dat aan het eind van het verhaal. Uh, al die omroepen wel minimaal op een bepaald budget uit moeten komen. En dat is nu waar de staatssecretaris wat hij ter discussie stelt. Of ja. dat minimum budget uh, niet wat omlaag zou moeten, zodat ja. de. Uh, zodat de centrale publieke omroep dus meer ruimte heeft voor regie... en dus om die uitkomsten tussen omroepen meer te laten variëren. Daarvan... Dus de, de Nederlandse publieke omroep, dus de NPO... dat is die uh, paraplu die over al die omroepen heen zit... voor de mensen thuis die dat niet helemaal goed voor ogen hebben... die krijgt meer macht om te bepalen wat de publieke omroep gaat uitzenden, ja of nee? nee hij houdt dezelfde macht... Alleen um, de uitkomsten, hij kan meer variëren in de uitkomst uiteindelijk. Bijvoorbeeld, neem een, een voorbeeld. Stel dat uh, Omroep Max, um, he, die moet nu minstens 70% van een normaal budget halen. Ja. Stel dat ze daarvoor niet genoeg goede programma's inlevert. Dan ja. kan het zijn dat ze in een model van de staatssecretaris wat lager uitkomen. Ja. Nou, daarover gaat wat mij betreft ook echt nog wel de discussie de komende jaren. Omdat... Um, um, met de bezuinigingen die er zijn en worden doorgevoerd... Ja. Je, je wel moet gaan afvragen... hoeveel heb je eigenlijk als omroep nog wel minimaal nodig... om een goede creatieve organisatie overeind te kunnen houden. Ja. En ik betwijfel of je echt heel veel lager kunt uitkomen... dan wat uh, de garantiebudgetten op dit moment zijn. Dus, met andere woorden, als die 100 miljoen nog eens een keer overheen gaat... dan hebt u daar eigenlijk een probleem mee. Nou, ik ben er kritisch op, maar ik geef de staatssecretaris alle kans... om dat uh, ook uit te, uit te leggen en toe te lichten. Ja, maar de ja. staatssecretaris wil diep in zijn hart natuurlijk een soort BBC-model. namelijk nou, daar één ben ik niet van overtuigd. Oh nee? Nee. Ik, ook als, je, als ik de VVD wees. en de VVD dat al jaren Ja, maar kijk, elke partij heeft zo uh, allemaal verschillende mensen met hun eigen geluiden. En als ik zo de, de brief van de staatssecretaris lees van vorige week, um, dan zegt hij eigenlijk: Ik wil niet zo heel erg veel aan het huidige bestel veranderen. Ik wil dat we veel meer een fundamentele discussie gaan voeren over waarvoor de publieke omroep eigenlijk op aarde is. Ja, maar hij heeft dat tegelijkertijd al een streep gezet door de uh, levensbeschouwelijke omroepen. Zoals de ICON, de RKK uh, en zo zijn er nog een paar, de Joodse omroepen. Ja, maar nou moet ik ook eerlijk zijn dat hij daar niet zo heel veel keuze in had, want dat ja. hebben we met het regeerakkoord ook opgelegd om dat ja. te doen. Goed, um, dan is er ook nog uh, het probleem van uh, de fusiebesprekingen... bij die publieke omroep. Die uh, zijn allemaal met elkaar in, uh, in overleg om uh, te gaan fuseren. Hè, om uh, zo kostenbesparender te werken, een grotere organisatie te zijn. Dus minder omroepen. dat um, uh, nou is het punt dat dat hele uh, proces een beetje op zijn gat ligt... omdat u de mediawet nog niet heeft aangenomen met z'n allen. Bent u voor die fusiebesprekingen? Zeker. Uh, gaat die mediawet snel door de Kamer? En hoe ziet wat u betreft, om het dan maar nog breder te vragen... de publieke omroep er dan over pakweg vijf jaar wat u betreft uit? Nou, die gaat er ongeveer zo uitzien. Je hebt straks drie grote omroepen. Dat zijn de, de gefuseerde, Dus VARA, BNN, CARO, NCRV en AFROTROS. Uh, dan heb je er drie die per se zelfstandig wilden blijven. Uh, de VPRO, de EO en Max. Maar die zullen een stuk kleiner zijn dan die gefuseerde omroepen. Die gefuseerde omroepen, dat zijn ook hele brede omroepen... die brede groepen in de Nederlandse samenleving aanspreken. Die drie die zelfstandig willen blijven. Die richten zich ook op een veel specifieker publiek. Uh, nou, dan is een beetje de vraag wat er met uh, Poont en WNL uh, gaat gebeuren. Dat ga ik ook straks nog wel aan de staatssecretaris vragen. Maar grofweg um, wordt de publieke omroep dus ongeveer zo drie grote brede... Omroepverenigingen, Drie Kleintjes, de NOS, de NTR. En dat is het dan ook. En, en daarmee wordt het een stuk zes Op televisie? Ja, zeker. En zes zeker. op de radio? Zeker. Ja, ja, dat blijft ja. wat u betreft allemaal. Dus ja. met andere woorden, u kijkt met argus over, over, over de schouder van de staatssecretaris. heen, maar doorbijten gaat u niet doen. Uh, <laughs> <laughs> dan, dan, geeft u, dan, dan wekt u de indruk alsof ik reden zou hebben om door te bijten. Maar ik ben eigenlijk wel tevreden met de manier waarop de staatssecretaris nu het beleid invult. Kijk, het is niet fijn, ja, nee. nog een grote bezuiniging. Ja. Maar de manier waarop is denk ik wel draagbaar. Goed, meer verantwoording afleggen. Dat gaan wij dus met z'n allen aan de kijker en de luisteraar dat doen. En, en, en verder is de begroting eigenlijk een soort hamerstuk in de Kamer nu. <laughs> dat is wat cynisch. Er zal nog uitgebreid over gesproken worden. Maar ik denk dat er inderdaad niet heel veel nu verandert. Omdat alle plannen nog maar net uh, eigenlijk de eerste stap is nog maar gezet. Er komen nog heel veel stappen en debatten. Martijn van Dam, over uh, één uur en een kwartier bent u in de Kamer... Uh, om deel te nemen aan dat debat. Mediawoordvoerder bent u namelijk van de Partij van de Arbeid. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Goedemorgen. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Japan spant een enorm visnet van twee kilometer in de zee... rond Fukushima, dit om te voorkomen... dat radioactieve vissen verder de zee in zwemmen. Maar heeft zo'n net eigenlijk wel zin? Rianne Teuler die is stralingsexpert van Greenpeace... en heeft het antwoord. Ja, het spannen van zo'n net kan het probleem van de radioactieve vissen... wel gedeeltelijk oplossen. Er zijn hoogradioactieve vissen die in de buurt van die Fukushima-reactoren uh, hebben geleefd... die nu gewoon ver weg kunnen zwemmen en daar opgevist kunnen worden... Uh, door de visserij en daardoor bijvoorbeeld in het Japanse voedsel terecht kunnen komen... maar ook in de voedselketen verder die radioactiviteit kunnen verspreiden. Maar dat lost dus niet het probleem op van het, de radioactiviteit... die zich ook verder af van de reactoren inmiddels verspreid heeft... en met name op de zeebodem. En die verspreidt zich sowieso in de voedselketen... Dus dat probleem los je niet op door ze net te spannen. Anders, Rianne Teulen van Greenpeace. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Poederoyen, ah. Tessa Hoogvliet. Ik sta op de ophaalbrug van Slot Loevestein. 650 jaar geleden gebouwd in de Uiterwaarde bij Zadbommel. En hier worden de laatste voorbereidingen getroffen voor een protesttocht naar Den Haag. Want als het aan de plannen van de minister ligt... dan gaat de subsidiekraan voor dit stukje historisch erfgoed vrijwel helemaal dicht. Hanneke Laroe, je bent van slot Loevenstein. Wat betekenen die Haagse plannen nou concreet? Het betekent concreet dat we vanaf 1 januari uh, 2 ton per jaar minder subsidie krijgen. Geen geld meer voor publiek en presentatie. En wat betekent dat in de praktijk? Ja, bezuinigingen. Uh, ja, dat, daar zijn we al mee bezig. We doen het al uh, met heel weinig mensen. Twaalf uh, mensen die hier fulltime werken... en die 120.000 bezoekers per jaar uh, ontvangen... Um, dus we moeten uh, ja, aan de slag met, uh, ja, met een nieuw organisatiemodel. Dat weten we gewoon nog niet. We hopen eerst dat uh, voor het cultuurdebat... of althans het debat over de cultuurbegroting... volgende week maandag, 17 december... dat, uh, nou ja, dat het ministerie die tot inkeer komt. En dat Loevestein de kans krijgt om door te ontwikkelen... richting cultureel ondernemerschap, waar we al mee bezig zijn. Ja, want je kan natuurlijk wel zeggen, eerlijk is eerlijk. Iedereen moet bezuinigen, jullie ook. Ja, dat er bezuinigd moet worden... Dat snappen we. En uh, wat we eigenlijk willen is gewoon, geef ons gewoon meer tijd. Want uh, op 1 januari, dat is over de twee weken... dat is gewoon te kort om een nieuw organisatiemodel te vormen... Uh, waardoor we bestand zijn tegen, nou ja, om die klap van twee ton op te vangen. Want in die zin kwam het ook wel als een verrassing. Ja, Nu ga je vanmiddag naar Den Haag. We lopen ondertussen dat kasteel rustig in. Uh, wat gaan jullie daar precies doen? Ja, We gaan met Hugo de Groot, die hier in de 17e eeuw gevangen zat. In de staatsgevangenis Loevestein. Hij ontsnapte in een boekenkist... Gaan we naar Den Haag toe om daar een nieuw traktaat aan te bieden aan, uh, aan het ministerie. Aan cultuurwoordvoerders van diverse politieke partijen. Dat doen we samen met vijf burgemeesters van onderliggende gemeentes. En we doen dat met een heel gevolg van vier tot vijfhonderd uh, nou ja, leerlingen, raadsleden, provinciale staten, vrijwilligers. Uh, mensen uit uh, de omgeving die zich betrokken voelen. En die die boodschap kracht willen bijzetten. Red Loevestein. Ja, want dan moet ik wel even ondertussen uitleggen. Hugo de Groot zat hier Gevangen. Een levenslange gevangenisstraf zat hij hier uit. En na twee jaar wist hij in een boekenkist te ontsnappen. En naar die boekenkist zijn we ondertussen onderweg. Naast mij loopt inmiddels ook de beheerder, Milan. Ja, Hugo de Groot is wel een beetje jullie trots. Wat betekent het nou als van dit kasteel uiteindelijk die poorten echt gaan sluiten voor het publiek? Ja, dat is dramatisch. Uh, dan gaat er een heel mooi stukje erfgoed uh, gaat verloren en is niet meer toegankelijk voor het publiek. En dan zou je te kunnen zeggen, het is natuurlijk ook niet slim om in dit soort tijden afhankelijk te zijn van financiële steun van de overheid. Nou ja, daar ontkomen we niet aan. Als je kijkt hoe groot deze vesting is en wat er moet gebeuren om dat in stand te houden, dan is dat altijd noodzakelijk. En tuurlijk snappen we dat we meer dan dat we al doen onze eigen broek in de toekomst op zullen moeten houden. Net als heel veel andere organisaties. Maar ja, we hebben die tijd nodig om die, ja, om die organisatie op die manier om te kunnen vormen. En wat vorm je dan zo al om? Nou ja, we zijn natuurlijk al jarenlang bezig met cultureel ondernemerschap. Uh, we proberen feesten, partijen, zakelijke verhuringen te doen. We hebben een bed and breakfast. We organiseren evenementen allemaal om te zorgen dat er inkomsten zijn... om het museum en onze collectie toegankelijk te houden voor het publiek. Maar dat zullen we nog meer moeten doen. Het zou een ramp zijn als het slot dichtgaat, hoor ik jou zeggen. Ja, tuurlijk. Uh, Zo'n prachtige plek. Uh, die moet behouden blijven. En die moet vooral toegankelijk blijven voor, uh, voor de 120.000 bezoekers die we dit jaar uh, of ieder jaar eigenlijk in de vesting uh, verwelkomen. Ik wens jullie veel succes in de gehoor gehoorgeven van jullie oproep. Dankjewel. Zij Tessa Hoogwiet. Straks Brazilianen in de band van een autobiografie van een pinkstergemeente Gero. 3, 2, 1. Go. Deze dag, 1999. U hoort Lex Schoutsmid in zijn rol van Tevje in de musical Anatevka. De acteur en zanger overlijdt deze dag in 1999 aan de gevolgen van een hersenbloeding. Vanaf 1984 tot aan zijn dood speelde hij in Sesamstraat. de opa Lex. Acteur Frank Groothof, speelde in die tijd veel met hem. <tieden>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 Een opa waar je van droomt. In 1976, Anatefka met Lex Goudsmidt. Het was een rol die op het lijst geschreven was, omdat hij natuurlijk van Joodse afkomst is. A een klok van een stem en een uitstraling zo bij die uh, rol past. Als het toch het rei past, je het die die die, die Alle dagen...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 De Beep, Beep, song van Simone White. Het is acht minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Welk boek? Ligt er in Brazilië straks onder de kerstboom? Nee, niet uh, 50 tinten grijs in het Portugees. De Brazilianen zijn massaal verslingerd geraakt aan de autobiografie... van de oprichter van een evangelisch kerkgenootschap. Niets te verliezen, heet het. Het boek dus, en het is het bestverkochte boek van 2012. Katie Sheriff, goedemorgen. Goedemorgen. In Sao Paulo. Wat is dat voor een boek? Nou, Dat is een heel ander leesvoer dan 50 krijgt. Het gaat om het eerste deel van de autobiografie van bischop Edi Marcedo. Hij heeft in de jaren 70 de Iglesia Universal hier opgericht. De Universele Kerk, dus een Pinksterbeweging. Die is op dit moment al in meer dan 200 landen aanwezig, ook in Nederland. En in zijn boek beschrijft hij zijn zoektocht naar de waarheid van het christelijk geloof, zoals hij het zelf omschrijft. Ja. En hoe hij afstand nam van de katholieke kerk. Nou, en Op dit moment zijn er al meer dan 350.000 boeken verkocht in, in dit land, in drie maanden tijd maar. En ook in de rest van latijns van Amerika... ...breekt het verkooprecord. Uh, en waarom is het zo populair? Want ik dacht juist dat het, het Brazilië hartstikke katholiek was. Het is ook nog steeds hartstikke katholiek. Maar die, die katholieke aanhang die neemt ook af. En die evangelische kerken die groeien juist. En helemaal deze Pinkse bewegingen die groeien. Want op dit moment is Brazilië ook grootste, uh, het grootste land... als het gaat om uh, aanhangers van Pinkse gemeenten. Uh, uh, het is een omstreden figuur deze man. Dus daarom is het ook interessant om dit boek te lezen. Hij is, hij is leider van een van de rijkste en kerken in het land. Hij is eigenaar van vele media. Hij heeft een, ook een uh, het tweede grote tv-station hier... Is hem. En hij is omstreden omdat hij al beschuldigd is van oplichting, belastingontduiking, corruptie. Want hij hangt de welvaartstheologie aan. Uh, dus des te meer je geeft letterlijk, des te meer je krijgt van God. Je moet 10% van je salaris afstaan als je wilt dat de wonderen worden verricht. Nou ja, ja. En zijn hele aanhang zal naar de boekwinkel zijn gerend. En, en ook mensen zoals ik, journalisten, vinden het natuurlijk wel interessant wat deze man nou eigenlijk schrijft. Ja, en deze man organiseert hele grote bijeenkomsten in stadions ook uh, en verricht daar ja. wonderen, begrijp ik? Hij verricht, dat klinkt hij zelf, dat hij wonderen kan verrichten. Dat je door middel van gebed ge, ge, van, van te bidden, door middel van te bidden kan je dus genezen van, van ziektes. En uh, hij zegt ook, zo, zo is hij tot, uh, tot, het evangelie, tot de evangelische kerk bekeerd, uh, afstand genomen van de katholieke kerk, omdat zijn eigen zus ook genezen zou zijn, en dat hij een, een dienst had gehoord van een, van een evangelische bisschop. Juist, uh, het is een omstreden man. Hoeveel volgelingen heeft hij? Nou ja, hier in Brazilië dus, uh, is die kerk ontzettend groeiende. Die Pinkse Beweging heeft meer dan 25 miljoen uh, leden hier. En een groot deel is dus lid van, van de Igrecia Universal. Uh, ja, en, en die betalen dus uh, allemaal 10% van hun salaris. Dus dat gaat om heel veel geld. Uh, hij schijnt ook een, een privévliegtuig te hebben. En op dit moment wordt er hier in São Paulo de grootste kerk van, van Brazilië gebouwd. Het wordt enorm. Het wordt een, een kopie van de tempel van Salomon. Nou, uh, er worden Stenen uit Hebron gebruikt. Eh, er kunnen straks 10.000 mensen in. Eh, er komen radio- en tv-stations. Er komen leslokalen voor honderden kinderen. Eh, dus die kerk eh, zal nog even niet stoppen met groeien, denk ik. Nee, en wordt die ook door de overheid met Argers ogen bekeken, gezien het feit dat hij werd verdacht van fraude en nog wat uh, andere uh, strafbare feiten? Uh, hij heeft contacten met, uh, met, met, met politici. Hij gaat uh, regelmatig bij Dilma op de koffie, zei hij onlangs in een interview. En uh, ook, ook sowieso uh, zijn er steeds meer evangelische politici op, de, op dit moment. Ja. Uh, en en uh, uh, ja, hij zal in zijn volgende boek zal hij daar meer over gaan vertellen. Goed, en er is nog al een nieuw boek, nieuw boek in de maak. In ieder geval. loopt ja, heel, heel uh, Brazilië nu achter dit boek aan. Niet te verliezen, heet het. Dankjewel, Katie Sheriff vanuit Paulo. Paulo, straks meer dames en heren. Dan onder meer over de Raad van Europa. en wil opheldering van Nederland. KRO. Waarover... Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Langs. Twitter. Kranten. kranten radio en televisie.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 Dit is Radio 1.